Dit is Radio 1 EO. Dit is de zondag. Het anker. Ja, goedemorgen dames en heren. Wat mooi dat u luistert naar dit is de zondag. Het ontbijtprogramma op de vroege zondagochtend van de EO. Waarin wij uh, ja, een mooi track record aan het opbouwen zijn van inspirerende gasten. En vandaag voegen wij daar een bijzondere naam aan toe. Stef Bos. Goedemorgen. Goedemorgen Ed. Goedemorgen. Um, voor wie hem het niet kent, een beroemd zanger en tekstschrijver... of zoals men tegenwoordig in het Engels zegt, singer-songwriter. Maar volgens mij ben je ook wat meer van het uh, Nederlands dan van het uh, Engels. Ja, maar dat is een goede opmerking eigenlijk... want ik heb met collega's van mij al veel zitten zoeken naar een goed equivalent. In Duitsland zeggen ze liedermacher. Ja. Maar hier uh, stopt het een beetje. Dus dan moet eigenlijk in het Nederlands nog echt een goede, goed woord gevonden worden... Dus Liedjeschrijver, zangertekstschrijver. Ja, maar het blijft allemaal een beetje zo. Weet je, dan hmm. zoeken mensen naar verschillende woorden. Zo liedjeschrijver, zanger, tekstschrijver. En... Maar echt een woord, zoals zinger, songwriter of liedermacher, dat hebben wij niet. Troubadour misschien, maar dat klinkt wel heel middeleeuws. Ja. Je hebt wel een trappemodium, hoorde ik net... Um, uh, voor de uitzending jou vertellen. Ja. Ben je veel bezig met, met, met dat soort instrumenten? Dat zou je bij, als, bij een troepeldoer ook bedenken. En dan een dan arsenaal aan instrumenten. Uh, ja, ik ben, ik ben eigenlijk begonnen met teksten te schrijven. Dus muziek kwam bij mij heel laat. Op mijn 24ste ben ik pas piano beginnen te spelen. Uh, op de toneelschool in Antwerpen. Maar daarna ben ik wel geïnteresseerd geraakt. Ik speel een beetje accordeon. Uh, Zo'n zo harmonium vind ik een prachtig instrument. Het is heel ja. mooi te gebruiken, orgel in... Uh, in verschillende dingen. Omdat het eigenlijk een blaasinstrument is. Op, gebaseerd op lucht. En uh, een beetje gitaar. Maar piano is mijn hoofdinstrument. Ja. Ik uh, wilde ook vooral met je hebben over, over je teksten. Uh, je woont tegenwoordig in Zuid-Afrika. Mm. In België. Je bent ook veel in Nederland. Ja. En, en je bent ook eigenlijk best wel... We gaan het straks over je nieuwe album hebben. Minder meer. behoorlijk actueel album. Nu ken ik... We kennen jou van een heleboel nummers. Maar een jaar geleden heb jij in Alphen van de Rijn gezongen. Mm. Naar aanleiding van het uh, nou ja, vreselijke drama in, ja. uh, in, de, in de Bloemhof. Laat, laten we even naar luisteren. Zo komt alles bij de oorsprong. In een punt weer bij elkaar. Alle voor- en tegenstanders. Alle liefde, alle haat. Alle wegen komen ergens, bij een tweesprong weer bijeen. Wat vervreemd was, komt weer samen. Daarna staan wij weer alleen. En de verte wordt steeds verder. En de leugen wordt weer waar. Zo komt alles bij de oorsprong. En een punt weer bij elkaar. Het uh, nummer de omgekeerde tijd Het was niet in een bloemhof. Het was in een ridderhof. Dat is een uh, verspreking die ik mm. met veel heb gehad het afgelopen jaar. Dat was heel beladen bij die herdenkingsbijeenkomst. Ja. Nu is er net weer zo'n vreselijk drama gebeurd. Met uh, het busongeluk waar Nederlandse en Belgische kinderen... Uh, om het leven zijn gekomen. Zie jij weer jezelf voor, voor zo'n gelegenheid zingen? Goh... Uh... Nou, ik, het moet geen vaste prik worden. Ik heb ook een hele lichte kant aan mezelf, bij wijze van spreken. Maar bij Alf van der Rijn werd het mij gevraagd vanuit het theater, omdat wij daar veel gespeeld hebben en ik ja. toch ook graag speel. En eh, zij wilden binnen de gemeente wilden zij, eh, iets doen zo rond dat vreselijke gebeuren, wat, wat, niet, wat niet een media-hype uh, uh, zou worden. Wat niet, want dat is, dat is het probleem. Dat mm. vind ik ook bij Lommel bijvoorbeeld deze week, hè, omdat ik een half nederbellig ben. Uh, het, is het moeilijke in deze tijd is om dingen stijlvol uh, te hanteren. Zeker waar het om verdriet en, en, ja. en dingen gaan die erg zijn. Voordat je het weet wordt elke stoptegel geïnterviewd. Terwijl ik vind, persoonlijk, dat mensen die het wezenlijk aangaat... zoals de ouders nu uh, van die kinderen uh, of de familie... dat die een beetje uh, ruimte moet gegeven worden om dat zelf te beleven. Zonder dat er een hele wereld overheen komt en mensen die er eigenlijk... Niets mee te maken hebben. Ja. En in Alphen aan de Rijn vroegen ze toen van: uh, wil jij dat doen? En ik deed samen met Lisbeth List. Nou, die heb ik verschrikkelijk graag en dan vind ik ook een, een, een stijlvolle dame. Dus ik wist wel van: nou, probeer maar. Maar eigenlijk, ja, wat, weet je, is het heel moeilijk in zo'n situatie ja. met, met uh, één gek die daar uh, is rond gaan schieten en. Terwijl we het er nu over hebben, hè, dat is, dit is al vorig jaar gebeurd... het is nu dat, dat de mensen die daarmee te maken hebben... nu ze niet meer in het nieuws ja. zijn... nu krijgen ze het een en ander achter hun kiezen. En op dat moment, het enige wat je als zanger in dat geval kan doen... dan ben ik heel dienstbaar uh, proberen uh, een, een, een moment van stilte te creëren. Vandaar dat ik heb gekozen voor dat nummer. Ik bedoel, je moet er niet aan denken om dat soort omstandigheden... Uh, uh, papa te gaan zingen, nee. bij wijze van spreken. Of iets wat heel heftig is. Dus ik dacht, ik moet iets heel rustig, wat troostend is. En, en het is ook maar wat het is. Want die mensen zelf... die hebben een hele lange weg voor, lig, voor zich om iets te verwerken. Ja, maar jij maakt dat misschien wel heel klein. Maar um, van, nou ja, ik heb dat dan maar gedaan. Mm. Maar het is wel tekenend dat, dat jij heel goed past daarbij. Dat jij, uh, jij zo'n zo nummer zingt. Dat mensen daar ontzettend veel troost aan hebben. ja. He, je hebt het ook een keer gedaan voor een jongen die is omgekomen in, uh, in Irak. Ja, dat moest ik vanochtend aan denken. Want ik hoorde een documentaire over Irak op de radio toen ik hier naartoe rijd. Ja, dat, dat is ook zo'n voor die mensen een monument geworden. Ja. Hoe vind je dat? Want jij, jij nou, zegt beetje, erover, nou, ja, ik kies maar een bepaald nummer. Maar voor nou, mensen je is het moet heel het, belangrijk. Je moet het doen. Als je het doet, moet je, het, je moet het vanuit een buikgevoel beslissen. Ik zei vanochtend tegen de jongen van de redactie... toen ik uh, binnen reed in Hilversum, heb ik verkeerd besloten met mijn buik. Want ik had om moeten rijden via de weg naar Amsterdam. Maar mijn tomtom, zei gaat door het centrum. En ik wist niet dat het centrum opgebroken zit. Een lullig voorbeeld om te zeggen... van, je moet dingen met je buik beslissen. En dat is een zoiets ook. Ja. Uh, uh, in het geval van Alphen aan de Rijn heb ik één seconde getwijfeld. Ik denk, maar wat, weet je, je moet niet zomaar dat soort dingen doen. Vandaar als je vraagt over yeah. Lommel. Stel dat ze dat zouden vragen. Dat hangt er heel erg vanaf. Uh, um, ja, dit moet geen om, de, de, de equivalent van ramptoerisme worden. Je moet heel erg integer blijven in dat soort dingen. Zeker waar het gaat om waar mensen verdriet hebben of geraakt zijn. Daar moet je niet zomaar aankomen met muziek of... of uh... het, zijn niet, het zijn niet dingen waar jij zelf... ja, op een hele frisse manier misschien wel... maar door geïnspireerd raakt. Um, ja, dingen kunnen mij wel raken. Uh, dat gaat van hele vrolijke dingen tot, tot, uh, uh, tot verdrietige dingen. Maar um, om eerlijk te zijn... Zo bijvoorbeeld het moment, ik heb een nummer geschreven, inderdaad, welkom thuis over een, over een soldaat die terugkomt ja. uit Irak. Die komt in Eindhoven, maar wel in een kist. Maar dat kwam gewoon omdat op het moment dat ik dat ik las, zag de voorkant van de krant die dag. En ik zag Jeroen Severs komt thuis, een jongen die in Irak eh, is overleden. En daarnaast stond dat Pieter van de Hogeband de gouden medaille had gewonnen. Dat was toen in Griekenland, denk ik, op de Olympische Spelen. En die twee momenten met de twee Nederlandse vlaggen... vond ik zo schrijnend naast elkaar. Ja. En zoiets, dat is een soort ding, dan kan ik iets schrijven. Toen had ik zoiets, ik, ik wil iets doen voor die jongen. Want die andere jongen krijgt al genoeg aandacht met zijn gouden medaille. Ja. We hebben langs langs Nederland uh, een college tour uh, op televisie gekregen... vanuit Brussel. Mm. Uh, een interview met Sting, door allemaal jonge mensen. Ja. En aan hem werd de vraag gesteld: hoe vind je dat je voor sommige mensen de soundtrack van het leven hebt geschreven? Omdat sommige liedjes zo'n belangrijke rol spelen. En dat heb je, als je het nog niet wist, wist je het op deze momenten wel heel bewust dat ja. dit herinneringen zouden geworden voor mensen. Ja. Vind je dat fijn? Uh, ja, ik, ik, ik vind het. Ik zei gisteravond speelde ik in Kuik. En ik weet niet wat voor moment in de voorstelling. Maar ik improviseer veel op het moment dat ik speel alleen. En. Uh, toen zei ik op een gegeven moment dat je, dat je op het moment dat je schrijft, uh, uh, heb je een plek in de samenleving. Um, zoals een timmerman een tafel bouwt, of een elektricien bij mij de elektriciteit komt aanleggen, of uh, uh, ik, elk, elk ambacht. Elk traditioneel ambacht, en, en een muzikant is niet meer dan dat ook. Heeft een functie in de samenleving. Ik ja, bedoel, wij gingen vroeger uh, s ochtends naar de kerk, naar de een, uh, daar stonden doorgaans interessante dominees. En die praten, die praten op dat moment over iets uh, wa waardoor de mensen een beetje structuur in hun leven kregen, nee. zeg maar. Uh, voor een, een liedjeschrijver, hier hebben we dan toch uiteindelijk een woord. Ja. Um, voor een liedjeschrijver is het dat. Ik, ik, mijn functie in, in uh, dit raderwerk waar we allemaal in zitten. en ik geloof dat wij ook een deel van een geheel zijn. is dat. Ik, af en toe, dan zie ik dingen waarvan ik denk. het is mijn beroep om die proberen vorm te geven. in een liedje en dat door te geven. En de meeste dingen. Uh, die verzin ik niet zelf. die krijg ik aangereikt. Maar... En dat is mijn functie om dat te verzamelen bij elkaar. om een foto. zoals een fotograaf voor de krant een foto maakt bij een artikeltje zo maak ik een tekst en muziek bij wat er om ons heen gebeurt... of wat ik in mij voel, maar wat meer dan over mij gaat. Als het alleen over mij gaat, is het niet interessant voor andere mensen. Ja, want daar ben ik wel benieuwd naar. Je praat erover van dit is mijn rol, dit is mijn functie... Ja. alsof je ongeveer vanuit... Nou, van, buiten, van de buitenkant naar jezelf kijkt. Maar ja. vind je het mooi om te doen? Ik vind het fantastisch. Ja, ik, dit, uh, ja, ik vind het ongelooflijk om... om gisteravond te spelen en vanavond weer... en dan iets te laten gebeuren in een zaal. Wat voor mij van belang is. Ik probeer, Dat heb ik zo ben ik van huis uit opgevoed, wel iets te vertellen. Weet je, ja. Maar dat gaat ook met heel veel humor gepaard. Mensen kennen mij, die denken van nou, die bos is tamelijk ernstig. Maar kom maar eens kijken, want er wordt, het, wordt, het is hilarisch... de voorstelling die ik nu speel in het tweede deel. Er wordt verschrikkelijk gelachen. Maar uiteindelijk moeten de mensen naar buiten gaan... zoals ik zelf ook graag naar buiten ga... Dat, ze een, dat hun leven één graad van richting is veranderd. Eén graad van richting ja. veranderd. We gaan praten over je nieuwe album. Dat heet Minder Meer. Ik heb die voor me. We gaan luisteren naar de titelsong. Titelsong is ook een Engels woord. Maar ja. um, het, het, het, het titelnummer. Wil je daar iets over zeggen voordat we naar gaan luisteren? Nee, dat moet voor zichzelf spreken. Er zijn te veel mensen, er zijn te veel woorden Er zijn te veel sterren, achter de maan Er is te veel tijd, die ik heb verloren En er is nog te veel, wat ik niet heb gedaan Ik heb te veel boeken die ik nog moet lezen. En ik denk nog te veel aan wat ik niet heb. Er is te veel vroeger wat ik moet vergeten. En ik heb met te veel vaak te weinig gezegd. Ik wil steeds meer, steeds minder. Ik wil steeds minder, minder meer. Ik wil steeds meer, steeds meer, steeds meer, steeds minder. Ik wil steeds minder, minder meer. Minder meer. Er zijn te veel beelden, er is te veel onrecht, er is te veel schoonheid die niemand meer ziet. Er is te veel oorlog, te weinig verbeelding, te veel van van alles en te weinig van niets. Er is te veel leegte, er zijn te veel zenders, te veel programma's het is niet gezond en meestal dezelfde gezichten en dezelfde stroom. en er zijn te veel wegen die nergens naartoe gaan er zijn te veel mensen met te veel aan hun kop te veel beweging voor dat wat moet stilstaan te veel om te kiezen en het houdt maar niet op ik zoek naar een eiland waar alles voorbij gaat een huis waar de tijd voor honderd jaar slaat, Want er is hier te veel wat mij niet kan boeien Ik zoek naar een plek waar te veel niet bestaat Ik wil steeds meer, steeds minder Ik wil steeds minder, minder meer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 Dat Minder Meer van Stef Bos. En Stef Bos is vandaag bij mij in de studio. En dat is de titel, het titelliedje van, uh, van je laatste album. Minder ja. Meer. Wat, uh, ja, minder meer wat, moet ik? wat moet ik met Minder Meer? Daarna luisteren. En, uh, en um, <laughs> ik weet het niet wat je ermee moet. Uh, was er een aanleiding voor dat je dit hemmaat Ja, deed? het is soms heel simpel hoe een lied ontstaat. Uh, uh, maar het is meestal een, een, een opbouw van een soort gevoel. En op een gegeven moment stond ik uh, uh, bij ons uh, uh, achter het aanrecht. er is een raam en dat raam kijkt uit op de tuin. En er staat een hele oude schuur. Ik woon als we hier zijn op de grens zo van zuid vlaanderen en Oost-Vlaanderen. En ik stond naar buiten te kijken... en die, die, die is een hele oude schuur van 300 jaar oud of zoiets staat daar. Maar dat, dat, dat hangt los aan elkaar. Ja. Maar dat zijn gevaarlijke plekken, want een heleboel mensen komen dan langs... en Ze zeggen, goh, Stef, jij hebt toch ruimte, kan ik dit even hier neerzetten? En voordat je het <laughs> weet, heb je een soort mallepietje-achtige situatie... Maar ik stond daar te kijken en... Uh, ik zeg tegen mijn vrouw op een gegeven moment... Ik zou zo graag ontslagen willen raken van alle materie. Want een mens sleept zoveel met zich mee. Ja. En uh, ik ben eigenlijk iemand die... Ik heb ook mijn leven lang heel veel gereisd. Die, die het gelukkigst, dit me, gelukkigst is met uh, uh, zo min als mogelijk ballast. Uh, materiële ballast. En... Uh, en ik stond er zo naar te kijken uh, naar die schuur, want ik wist: vroeg of laat zal dat weer helemaal volstaan. Mijn vrouw is trouwens ook een verzamelaar, dus misschien dat ik het daar een beetje indirect <laughs> tegen haar zei. En toen kreeg ik dat idee. Ik met dan moet ik gewoon, ik schrijf er maar een nummer over. Ja. Ik wil steeds meer, steeds minder, omdat wij in een tijd leven van zoveel. Maar je, schrijft, je zegt natuurlijk dat je de aanleiding zijn spullen... maar als ik, uh, ik naar luister, er zijn te veel zenders, er ze zijn veel kop ja. op tv... mensen die hetzelfde dingen zeggen, mm. we maken ons te druk... je, je ja. hebt nog te veel boeken die je wilt lezen. Ja. Uh, een, een soort stressgevoel. Ja, ja begrijp moment, Kijk, als je het idee dan hebt... Zo, het, dat, zo werkt het ontstaan van een liedje dikwijls. Je krijgt een soort, soort flash in je kop, een ja. soort, soort lichtflitsje... Uh, waarin, eigenlijk, waarin eigenlijk dat liedje in, in de kern ontstaat. En dat en kan door een hele concrete situatie zijn. Bijvoorbeeld zo is dat ja. ik naar die schuur kijk en, uh, en dan begin je het uit te werken. Daarna is het ook echt een ambacht en begin je te kijken... wat kan ik er nog mee verbinden? En ik zat uh, bijvoorbeeld deze week uh, te denken... Het is een heel, ik, ben een, ik ben een nogal naïef mens, wat dat betreft. Dan opeens begin ik te denken over televisie en dan denk ik... het is eigenlijk zo raar, want als wij in Kaapstad zijn... hebben wij geen televisie. Hmm. Dus dat begint een beetje duidelijk te worden hoe dat werkt. Dat, dat ik denk van, elke avond gaan mensen achter een glasraam zitten, wat, wat ze aanzetten. En dan komt de wereld binnen, denken ze. He, soms wel, soms niet. Maar achter hun is ook een raam, waar op dit moment de vogeltjes beginnen te fluiten als, als de zon ondergaat. En waarvan alles gebeurt. He, de natuur, hoe klein ook. En er is niemand die die realiteit bijna nog ziet. En eigenlijk is dat de werkelijkheid waarin wij leven. En wij kijken dikwijls naar een werkelijkheid. Bijvoorbeeld deze week in verband met Lommel. Yeah. En het is verschrikkelijk. Mm -hmm. Weet je, het is verschrikkelijk wat daar gebeurt. Maar eigenlijk is het dikwijls helemaal niet deel van het, ons werkelijke leven. En, en, en houden wij soms bezig. Ik heb het zelf ook, want ik ben een gevoelig mens. Dan zie ik oorlog op televisie. Dat ontstelt mij. Ja. Yeah. Maar soms denk ik wel eens dat we veel te veel van dat soort dingen binnenkrijgen. En dat we veel te weinig, dat je hè, naar de televisie zit te kijken en allerlei drama's ziet. En niet meer ziet dat je eigen vrouw naast je zit. Bij wijze van spreken. Maar zeg jij nu, uh, dit is typisch iets voor Nederland en voor België? Nee, dat is onze hele westerse samenleving. Wij zouden, Wat dat betreft, daarom heb ik dat nummer geschreven. Ja. Met wat, maar is het met wat minder anders? zouden we uh, mogen uh, tevreden zijn, maar ook hebben we meer dan genoeg al. Nee, maar is het in Afrika anders? Ziet ja. de samenleving er daar anders uit? Zuid-Afrika waar, waar wij dat ze zitten is er een... komen of is het daar gewoon helemaal nergens? Ja, nee, dat insteek. komt. Nee, Zuid-Afrika is. Het is heel jammer wat na de apartheid is gebeurd in die changeover. Uh, uh dat het daar een soort ultracapitalisme heeft overgenomen. Waardoor ook traditionele van de zwarte culturen bijvoorbeeld... Euh, zo geprezen Ubuntu... Hè, waar het gaat over naar elkaar kijken en, en voor elkaar zorgen... wordt helemaal omzeep geholpen... door een verschrikkelijk agressieve, materialistisch, ultraliberale euh, krachten die mensen winkels indrijven... omdat je, dat ze denken dat je daar geluk kunt kopen. Ja. En daarmee de, de, de veel waardevollere... Uh, uh, uh, tradities uh, kapot maken. Dus je ziet jonge uh, uh, uh, mensen die, die niet meer uh, in, in, het, in het trant van hun voorouders denken, mm -hmm. waar op verschrikkelijke geestelijke rijkdom ligt. Uh, nee, die gaan naar een shoppingmall. En dat is, dat is zo snel gebeurd daar. Uh, geld, geld, geld. De mammon, hè? zoals wij vroeger leerden. En dat is, uh, dat is heel spijtig, want, want Zuid-Afrika is een, nog steeds hoor, een heel boeiend land. Maar als je ziet dat, dat, dat, dat die hebzucht zo snel uh, uh, rond zich grijpt... dat is geen goede zaak. Ik, als ik naar je tekst luister van het laatste album... dan proef ik dat, je, dat, dat, uh, dat er heel veel leegte daar ontstaat. Ja. En dat we die op een of andere manier proberen te maskeren... door maar heel veel te zeggen. Want we blijven blijkbaar wel allemaal geluid maken... en we willen het wel allemaal horen en Ja, zien. ik ook. Ja. Ja. Ik ben zelf een deel van dit systeem. Ik bekritiseer het ook niet om... Want ik vind, ik leef ook heel graag in Nederland. En ik, ben, ik vind het fantastisch om te leven. Dat, dat is punt één. Maar omdat op deze plaat, dat is, weet je, daarom komen we er een beetje op, denk ik. Zijn er wel een aantal nummers die gaan over... Uh, en vooral mijn vaderland, Nederland. Yeah. Waar, waarin ik soms het gevoel heb dat, dat, uh, dat wij de verbinding met het verleden kwijt zijn. En daardoor wat stuurloos zijn op het moment. Maar dat komt ook weer terug. Ik ben, mijn moeder zei altijd, zelfs nog voor haar dood... Zei ze, alles komt goed, jongen. En, dus ik ben een rasoptimist. Daar ben ik wel benieuwd naar. Want uh, een ander nummer... dat kunnen we nu niet laten luisteren... maar ik raad het eigenlijk iedereen aan om er wel even naar te luisteren. Dat is Voltaire. Ja. Dat beschrijft uh, hoe, druk, uh, hoe druk we ons maken. Uh, ja. hoe, hoeveel uh, woorden we herhalen... maar dat er eigenlijk geen originele gedachten in ja. lijken te rijpen. Het is een beetje mijn eigen interpretatie... Ja, ja, ja, ja, terwijl ja, ja, uh, ik door het boekje blader. Ik... Als ik er naar luister, denk ik ja, helemaal waar. Ik ben het zo ontzettend met je eens. Maar uh, ik blijf ook een beetje verlaten achter. Van wat, wat, wat moet ik nou als ik alle radio's en televisies heb uitgezet? En goed, mijn raam dan misschien open. Maar, maar wat moet ik dan? Ik weet het niet. Want ik ben een liedjesschrijver. En een liedjesschrijver moet vragen stellen. En filosofen en andere geestelijke denkers moeten maar antwoorden geven. Dat moet Geen je, je dat niet het begin van een antwoord? Ehm. Um, ja, ik, ik, ik heb wel een idee over hoe, hoe ik de wereld zou willen zien... en vooral hoe ik zelf probeer te leven. Dat is dat je rekening met anderen probeert te houden. Uh, ik, ik kom er opeens op, want het is iets heel raars. Er ik wordt een dit... laptop bijgehaald hier. Er wordt een laptop bijgehaald, want ik ben ook een boek met mijn vader aan het schrijven... wat nu af is, en daar staat bijvoorbeeld het volgende in. En misschien wil ik dat wel. Wat jij niet wilt, dat u geschiet, doe dat ook een ander niet. Zo eenvoudig als een tegel aan de muur vroeger bij ons thuis kan de waarheid zijn. Het verwijst alle analyses over deze tijd naar de intellectuele prullenbak... waar gedachten die vol zijn van, zes, vol, die vol zijn van zichzelf elkaar een eredoctoraat verlenen. Het slaat de wapens uit handen van de zure populist die haat zaait om zichzelf te oogsten. Het laat de schuld die wij zoeken bij een ander als een boemerang terugkeren in de eigen schoot. Het is het credo in een doolhof waar niemand nog de uitweg ziet... Wat gij niet wilt, dat u geschiet, doe dat ook. Een ander niet. Dus dat is wel een stuk levenswijsheid. Nou, dat is, dat is... Als je vraagt van hoe dan wel... Dan denk ik, dat heb ik vroeger thuis geleerd. En eigenlijk geldt dat nog steeds. Zo simpel, zo simpel is het ook echt. Weet je, wordt wordt hier er wordt in dit land wordt er van alles geroepen... Maar het gaat allemaal over details. Uh, gisteren reed ik met mijn goede vriend Frank Boeien Onder Nijmegen naar Groesbeek... Uh, en ik wist niet dat daar zo gevochten was in de oorlog. Hè, de, tijdens de slag om Arnhem moesten de Amerikanen moesten daar proberen door te breken voor een brughoofd. En Frank die vertelde daar prachtig over. En opeens zitten we met z'n tweeën in de auto, kijken naar dat heuvelachtige landschap. En ik denk over de slag om Arnhem, want ik ben uit Veenendaal. Ik kom uit Veenendaal, nou dat is uh, zo'n rand van de heide waar veel van die jongens naar beneden zijn gesprongen. Ik zeg opeens tegen Frank... Dat zou eens nu te sprake moeten komen. Dat er in Zeeuws-Vlaanderen, waar ik nu woon... heel veel Polen uh, uh, zijn gesneuveld... voor de bevrijding van ons land rond Axel. Ja. Breda is bevrijd door Polen. De eerste mensen die naar beneden sprongen bij de slag om Arnhem... waren niet de Engelsen, maar de Polen. Die moesten het vuile werk opknappen. En nu hebben wij een, Pool, een Pools meldpunt in Nederland. Mijn vader die stond ooit met mij in Magraten op het kerkhof van Amerikaanse soldaten. En die zei, jongen... Al deze mensen die hier liggen, zijn even zeker die hadden hier nu met hun zoon kunnen staan. Maar die hebben ons land bevrijd. Daar waren ook Polen bij. En opeens dacht ik van, de mensen die over dat meldpunt gaan... zouden zich dat ook een keer moeten realiseren. Er zit alweer midden in de actualiteit. En dat uh, ja, komt ergens mooi uit, want we gaan luisteren naar de hoofdpunten uit het nieuws. Gelezen door Jeroen Tjepkema. Radio 1, het NOS-journaal.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 Op Radio 1. Goedemorgen en mooi dat u luistert. En als u net begint met luisteren, dan heeft u al heel veel gemist. Want uh, bij mij in de studio zit Stef Bos. En we praten met Stef Bos over... Uh, nou, we hebben net gesproken over je laatste album, Minder hmm. Meer. Maar eigenlijk heb je al, uh, ben, ben je al weer begonnen ook over, je, over je nieuwste project. Uh, je bent een boek aan het schrijven. Een boek... Ja met je vader. Ja, dat en is, uh... laten we even heel gewoon eerlijk zijn. We kennen je allemaal allereerst van het nummer Papa. Ja. Ik weet niet of je dat vervelend vindt. Nee, want daar ben ik nog heel gelukkig mee, gehad. want ik zing het nog uh, doodgraag. Mooi. Wat is ook prachtig. Uh, maar nu ben je met je vader een boek aan het schrijven. Ja, dat was. Het is twintig jaar na het liedje. Ik heb nooit iets verder met Papa zo nooit daarop geanticipeerd. Weet je, De, uh, meeste mensen kennen het liedje Papa beter dan dat ze mij kennen, dikwijls. Wat ik ook, waar ik ook gelukkig mee ben. En uh, mijn vader die wordt 90 dit jaar. En ik ontdekte vorig jaar via mijn schoonbroer... dat hij eigenlijk... Uh, dat wist ik wel, maar ik had me nooit mm -hmm. de waarde van die dingen gerealiseerd. Hij heeft duizenden dia's gemaakt toen wij klein waren. In de jaren 60 en 70. En mijn schoonbroer heeft die ingescand. Ik begon daarnaar te kijken. En ik had zoiets van, ik moet hier iets mee. Want het evokeert zo of het laat een tijd zien... Die voorbij is, weet je. Maar die heel typisch is zo. 60, jaren, 70 jaar, de kleding. Uh, de manier waarop mensen de camera aankijken. Ook de kwaliteit van, van de filmrolletjes. Dus dia is een hele goede kwaliteit. De manier kwaliteit. waarop mensen de camera aankijken. Wat is daar anders dan aan? Nou, wij maken nu... We hebben digitale camera's. Je kunt met je uh, mensen bij mij... Als ik een concert speel... Die staan met een fototoestel te filmen, bij wijze van spreken. Ja. Alles kunnen wij vastleggen. Maar in die tijd was... Uh, en je kunt het zien terwijl je het vastlegt. Dus je ziet wat je vastlegt. Mijn vader had zo'n oude rolliflex. met zo'n openklappend uh, uh, uh, uh, kastje erboven. Ja. Daar kijk je in. Mijn vrouw heeft die nu. Mijn vrouw is beeldend kunstenaar. Heeft die van mijn vader gekregen. En die zegt: Het is zo moeilijk om de foto's mee te nemen. want je weet nooit wat je neemt. Dus je moet echt heel goed op de hoogte zijn van dat apparaat. Het is niet meer van onze tijd. Dus stel je voor: toen maakten mensen een foto. En dat was veel unieker dan nu. Omdat ja. je nu klik je en je goeie delete hem of je... Uh, en hoe verder we terug gaan in de tijd... hoe meer, hoe intenser je mensen in een camera ziet kijken. Omdat ze wisten, jongens, het, gaat nu, het is nu de foto. We gaan nu de foto nemen. En het is niet zoals nu van, oh ja, nee, maar een foto. Nee, van, oké, okay, dan gaan we nu staan. En je ziet mensen die camera in kijken... en die blikken zijn fenomenaal intens. Mijn opa in 1910 is nog keer tien, zeg ja. maar omdat de gelegenheid zich minder voordeed. En, um, Mensen waren gewoon heel bewust... Ja, en ik ben die foto's, foto's begonnen terug te kijken. En ik kom uit een, uit een heel liefdevol uh, uh, protestant-christelijk nest uit ja. Veenendaal. Uh, geen zware toestanden bij ons thuis, maar... En, uh, uh, Mijn vader wordt negentig. Dat kwam allemaal samen. Ik denk, ik ga met die oude beelden van mijn vader ga ik dingen schrijven... die die, die, die, die tijd met onze tijd verbinden. En... Uh, en wat mooier dan om een boek te schrijven samen met je vader als hij negentig wordt. Hoe vond hij het? Geweldig. Want hij is wel een, misschien wel een van de beroemdste vaders uh, van Nederland geworden door het lied Papa. Nee, maar hij heeft zich nooit laten zien. Het is, hij is een, een soort nee, man van nou jongen, ik vind het mooi. We, ja, ja. Maar hij is niet, uh, uh, het is niet iemand die daarmee uh, te koop loopt. Het is echt zo van, uh, we hebben drie kinderen en we zijn er allemaal even trots op. Zo'n ja. soort uh, type. Nuchter. ja. Maar een hele... Wat ik, wat ik heel mooi vond, is dat ik bij hem... Hij, hij zit nu in een, in een, uh, in een soort aanleunwoning... Ja. of een soort appartementje bij een verzorgingshuis in Veenendaal. Uh, heel prachtige plek waar mensen heel goed naar elkaar kijken. Zo. En, um, en mij viel opeens op. Ik denk van... Dat is ook, vertelt iets over onze samenleving. Dat we... Uh, hoe wij omgaan met ouderen. Weet je? De meeste mensen zitten in, dat, uh, in die plek... En die zitten daar. Ja. Want eigenlijk, maar eigenlijk, daar ligt zoveel ervaring. Mijn vader ook. Weet je. Ik, ik praat daar nog heel graag mee. Dat hij verhalen vertelt over vroeger. Dat inspireert mij. En opeens, dat is, toen ik zeg tegen mijn vader we gaan samen een boek maken. En dat komt zo uh, eind april dit jaar, zo tegen naar vaderdag toe ook nog uit. Ja. zeg maar. En toen keek hij me aan. En opeens besefte ik: van, maar is misschien de enige nu in deze plek die iets heeft om naar uit te kijken in de zin van... Ja. oh, er gaat nog iets, ik, ik ga dat nog doen. Terwijl eigenlijk alle oudere mensen zouden verdienen zo'n perspectief. Ja. Daar zou ruimte voor gecreëerd moeten worden. Breng ze naar lagere scholen. Laat ze, de, laat ze de geschiedenis van hun leven vertellen als levende geschiedenis. We praten over onderwijs. en de, weet je? Ik vind dat er zo'n schat aan informatie in dit land verloren gaat op het moment... omdat mensen zitten te wachten achter de geraniums tot ze doodgaan. Kijk hier naar een foto. Die ja, Het is een beetje een minder mooie kopie. Maar het is dan mm. allemaal nog uh, digitaal. Van uh, Dit ben jij denk ik. Ja. Een klein, mooi klein blond mannetje. Uh, op de achtergrond een meisje op een fiets. En dat is mijn zusje. Je zusje en, en je vader bij de fiets. Nee, dat is mijn broer. Nee, ik had, ik oh, ben dit een, is ik, heel vaag inderdaad. Ik ben een nakomertje. Nee, maar ja. mijn broer is een stuk ouder. Ja. Uh, Afrikaans noemen ze dat een laadlammetje. Een laad, laadlammetje. Jij hebt daar een tekst bij geschreven. Eh... Uh, dat is dit volgens mij? Ja. weet dat, weet dat... Ja, dat is het begin van het, uh, begin van het boek. Omdat ik al die foto's zag. En soms zie je jezelf op foto's. Ik heb nu zelf een klein mannetje. Twee jaar. Ja. En daar maak ik zoveel mee mee. Maar ik weet dat hij dat, zich dat later waarschijnlijk nooit zal herinneren. Dat is het vreemde. Dus je kijkt soms naar foto's van jezelf van vroeger. En je probeert je achterhalen. Wat ging er toen aan in mijn hoofd? En zo ben ik dit boek begonnen. Ik gooide een steen in mijn gezicht verplaatste mezelf in kringen naar buiten tot waar het water de oever raakt. Sommige kringen keerden terug, verzwakt en stiller... en smolten mijn gezicht weer aan elkaar, als een puzzel van vroeger en later. Zo zag ik mezelf zoals ik was en ben geworden... op een heldere nacht naast de maan in het water. En het lijkt als, als je naar een foto kijkt... alsof je in de weerspiegeling van het water kijkt... en je gooit er een nee. steen in en je ziet van alles gebeuren... En dan aan het einde wordt het water weer stil en zie je je portret weer terug. Dat gevoel had ik dikwijls als ik naar die foto's zat te kijken. En je zegt net, hé, je bent zelf nu ook vader geworden. Ja. Wil je dit heel graag ook voor je eigen kind doen? Alles wat ik sinds hij geboren is... besef ik me eigenlijk dat heel veel wat ik doe... dat ik mij besef dat hij daar later ooit een idee over gaat vormen. Dat is een heel, eigenlijk een heel fijn... Uh, ding. Ik heb nog nooit iemand gehad die zo dicht op mijn huid zit. En uh, uh, mijn, mijn vrouw die zei, ik speel nu een solo. En we speelden hem de laatste keer in België vorige week. En, en uh, mijn vrouw is nog in Kaapstad, die komt over anderhalve week. En die zei, Stef, uh, jij moet het afnemen En afnemen is, je moet het opnemen. Uh, uh, uh, met een, met een, uh, een dvd, die moet er een dvd'tje van maken voor ons. Ik zei, ja, maar weet je, theater is zo mooi omdat het, het leeft en sterft op de avond zelf. Ze zei ze, maar dit is voor Kolja. En onze zoon heet Kolja. Ja. En uh, opeens besef ik, ja, natuurlijk. Want hij komt voor een deel in de voorstelling voor. Ik vertel, hij is het vertrekpunt eigenlijk. Het ga, ik vertel niet echt over de huissituatie. zo, maar Hij is het vertrekpunt voor een verhaal. En opeens, dit, ja, ze heeft gelijk. Hij moet dit laten zien. Dus alles wat ik doe... dan zit hij, dan zit hij over twintig jaar in mijn hoofd mee te kijken. Als ik luister naar papa, dan gaat het over twee werelden die langzaam uit elkaar aan het lopen zijn. Dat je toch heel anders in het leven staat dan je mm. vader. Maar als ik dit zou horen, dan krijg ik het idee dat jij het zoveel mogelijk nou ja, wil blijven meegaan. Dat, dat hij maar goed gaat begrijpen wat, wat je bedoelde. Ja, maar, maar papa is, is heel vaak misgeïnterpreteerd wat dat betreft. Ik heb het uh, geschreven op het moment dat mijn vader, die werd ziek. Je noemt het hadden, zelf een liefdeslied voor je vader. Ja, wij hadden een juwelierszaak jubel, in Veenendaal. En, uh, en mijn vader werd ernstig ziek. En de, de vooruitzichten waren niet goed. Nee. En ik was eind twintig. En het is op het moment dat je met je vader, mannen... En, en sowieso onderling vaders en zoons... daar wordt niet altijd alles uitgesproken. Maar dat is ook mooi, vind ik, aan, aan mannelijke communicatie. En... Uh, en, en opeens ging het dat ging niet goed. En ik voelde opeens een druk. Uh, uh, dat, dat nummer, dat, dat gutste eruit. Maar ik wou een geloofwaardig liefdeslied maken voor mijn vader. Ja. En uh, uh, geloofwaardig, dat dacht ik bij. Dan moet ik ook... Uh, um, dan moet ik juist misschien moet ik veel meer over de verschillen tussen ons zingen. Om dan aan het eind te kunnen zeggen... Papa, ik hou steeds meer van je. En, uh, en toen dus in, heel veel in dat nummer... Heb ik heel extreem ben ik uit elkaar gaan trekken om des te krachtiger aan het einde te kunnen zeggen... maar ik hou van je. En veel mensen die hebben gefocust op dat ik de hele tijd zei... Van, ja, jij gelooft in God en ik geloof in niks. Het gaat daar helemaal niet over. Voor mij, ik heb altijd een hele goede verhouding met mijn vader gehad. En op de meest essentiële momenten in mijn leven... Uh, uh, hebben wij precies hetzelfde gedacht. Maar wat wil je dan, als je zegt, hè, jouw zoon gaat... Uh een beeld vormen bij alles wat je nu doet. Ja. Dus dat, dat, dat... Wil je daar dan nog iets mee... wil je dat nog op een of andere manier beïnvloeden... door nu je gedachten vast te leggen? Dat... Ik wil zomaar waarachtig mogelijk overkomen. Dat is het... Waarheid bestaat niet in het leven voor mij. Zo, maar waarachtigheid wel. En, uh, dus ik wil dat als hij uh, later dingen van mij ziet... hij zal dat sommige dingen helemaal niks vinden. Dat hoort ook zo. Sommige dingen zal hij iets van denken... maar hij moet mij in elk geval zien in die dingen... Hij moet niet de vader zien die iemand anders was... dan die hij eigenlijk was. Want dan zou ik hem het slechte voorbeeld geven. Hij, mo ook moet, hij moet ook worden wie hij is. Wij hebben een mooie traditie. Dat zeg ik elke week weer. En dat hoort ook bij de traditie in ons programma... dat wij een dichter een gedicht laten maken. In dit geval is het een gedicht van een dichter voor een dichter. Kijk. Uh, dat is de dichter bij de zondag. Dat is vandaag Paul Borggeven. En daar komt ook het vaderschap in langs. <middels> Dichter bij De Zondag. Toeval voor Stef Bos. Ik kreeg zomaar mijn vader aan de lijn. Je moeder is er niet, begon hij te spreken. Alsof hij mijn stem liever had ontweken. Onwennig om goed verbonden te zijn. Ook ik schutterde, voelde me weer klein. De stof van jaren viel als een deken bij het ontwaken van mijn lijf. Een teken van daglicht priemde door het gordijn. We deelden de onmachtige woorden... in onze monden zo taai als gras... alsof ik ver weg in Zuid-Afrika was. Hij in Europa, ergens in het noorden. Twee werelden die elkaar niet hoorden. Maar dezelfde tijd, hetzelfde ras... En steeds weer draaiend om dezelfde as. Verstrengeld door onzichtbare koorden. Wat zou hij zien? Vroeg ik me opeens af. Vier ogen die naar buiten staarden. In oude sporen zichzelf ontwaarden. Tot hij de hoorn toch aan mijn moeder gaf. Dat is Paul Borgreven. Dit ja, voor jou. Jij vindt het mooi? Ja, en is het lacht aan het eind. Ja, het is zo herkenbaar het is, en het is ook heel mooi. Uh, ik vind het heel mooi verwoord en geschreven. En het is zo herkenbaar. Uh, je, belt, je, je belt, thuis op. Toen mijn moeder nog leefde was het, is het inderdaad precies zoals hij beschrijft. Van, uh, als dan mijn vader opnam, uh, zei ik uh, zo pa, hoe is het? Uh, ja goed jongen, nou hier is je moeder hoor. Ja. Het is zo alle vaders, hè? Wat is dat toch? <laughs> Wij, wij gaan uh, nu luisteren we weer naar een, uh, een nummer uh, van je cd. Het is bijna een beetje atypisch, zou je kunnen zeggen. Uh, het gaat over Mexico. Ja. Uh, Dia de la muerte. Ja. We moeten er eerst naar luisteren. Dan moet je volgens mij maar even beschrijven. Ja, het waar... gaat... Het, oh. het, het, de, de, de inleiding is wel goed. Het gaat over de feesten van de dood. Het is een, heer, een fantastisch feest rond alle heiligen, ja. Waarin de doden drie dagen lang bij de levenden op bezoek komen... in allerlei gedaantes. En ik heb dat met mijn vrouw meegemaakt, mijn vrienden daar... En uh, sindsdien is, is, is de dood geen, geen angstig iets meer. Het is zo, zo mooi hoe die mensen dat vieren daar. We gaan dan luisteren. Het is acht uur in de avond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 De doden zijn weer terug De doden zijn weer terug De doden zijn weer terug Dia de la muerte Dia de la muerte Zitten rond de tafel voor het laatste avondmaal En Chavela Varga zingt hier de weemoed naar de maal En de doden willen dansen en we dansen met ze mee De stad in en naar buiten toe, daar waar het leven leeft En ze dansen op de graven en ze zingen in de nacht En het leven is hier mooier, mooier dan ik dacht Want er is veel om op te drinken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 En ik voel dat ik leef, ik leef, ik leef, ik leef, ik leef, ik leef, ik leef. Dia de la Muerte, uh, van Stef Bos, laatste album Minder Meer. Je vertelde net al, dit is een feest in Mexico. Ja. Jij hebt het feest meegemaakt, waarbij het feest wordt gevierd rondom... Uh, Allerheilige, dat is 31 oktober, 1 november. En uh, de eerste avond komen de doden op bezoek bij jou thuis. We hebben Belgische, of uh, Belgische, Mexicaanse vrienden. Mijn vrouw heeft ja. daar een jaar gewoond. En... Uh... Die komen thuis, maar dan moet je voorstellen. Dus je maakt eten klaar, het eten wat de doden ooit wilden hebben, was wat ze dus lekker hun vonden. Eten. Ja, en daar wordt een altaar gebouwd. Dus het is ergens. Het zit er tussen de traditionele Tong uh, of Inca-cultuur uh, en. Uh, Tolteken-cultuur. Of Aasteken en Tolteken-cultuur. Dus het zijn oude tradities die zijn overgenomen. Er wordt een altaar gebouwd. En dat is natuurlijk katholiek. Yeah. Uh, met alle dingetjes daarop. Weet je, het kan een boek zijn met poëzie. Wel omdat mijn moeder gek was van gedichten. Dus iedereen die daar is, zet daar iets op. Uh, waar de doden van hielden. En dan wordt dan eten gemaakt wat de doden graag wilden hebben. Yeah. En dan komen ze op bezoek. Nou ja, ik ben een nuchtere jongen van de Veluwe. Ik advies, nou dat zal mijn tijd wel duren. Maar dan wordt er tequila ingeschonken. Maar niet om dronken te worden, maar dat is de traditie. En dat drink je met water. En door de avond heen beginnen natuurlijk mensen te vragen... waarom heb jij dat er neergelegd? En uh, dan begin je natuurlijk verhalen te vertellen... over mensen die er niet meer zijn. En na verloop van tijd begint dat te leven... Al is het in je hoofd. En als je iets te veel tequila opdrinkt... zie je ze ook echt nog heen en weer lopen. Maar dat is zo'n mooie traditie. En ja. het wordt vrolijk. Er wordt ook gehuild, bij wijze van spreken... in zo'n familie waar wij waren. Maar Je voelt opeens hoe dicht bij de mensen zijn... die ja. er niet meer zijn. En de tweede dag ga je naar de graven. Dan komen de doden niet bij jou thuis... maar ga jij naar de doden. En wat ik daar heb gezien, zo rond Mexico... Ja. vuren mensen die dansen op de graven... dansen op de graven, drinken, feesten, zingen... Om te vieren dat de doden hier ooit geweest zijn. En dat is zo'n mooi perspectief. Weet je, je wat vindt dat, we, Want dansen op een graf zou in de westerse traditie. zou zwaar bijna, ja, zijn. Dat zou uh, schen, uh, ja, uh, schending zijn. Ja. ja, grafschennis zijn. Maar daar. Weet je, ik, dat, ik, ja, toen ik dat had meegemaakt. is dus er drie dagen dan een stuk. en de derde dag zijn optochten. en dan zie je geraamtes overal. Nou, wat voor bij ons, voor de kinderen Sinterklaas is. dat zijn daar geraamtes. Ja. Dus dat hele idee van dat geraamtes eng zouden zijn. dat bestaat daar niet. Heel veel humor. En ik vond het zo mooi. Om, om, omdat wij... Eh, ja, zijn toch meer grootgebracht met het idee... dat, dat de, wat dood en leven gescheiden zijn van ja. elkaar. Terwijl wij zoals wij hier zitten, jij en ik... dat zijn onze voorouders die hier zitten. Vanwege alles wat wij meedragen. Maar fysiek. bedoel, Mijn handen zijn... Bedoel, het liedje van papa, dat ontdek ik nu pas. Ja. Hoe waarder het is, weet je... ik ik, ben voor het, ik zit hier genetisch alleen al als een samenstelling van mijn voorouders. Jij ook. Dus deels praten onze voorouders door onze... Gewoon heel nuchter gezien, helemaal niet spiritueel ja. bekijken. Praten onze voorouders via onze stemmen ook. Jij hebt een keer gezegd over je moeder. Want we hebben het veel over je vader gehad. Mm. Jouw moeder heeft jou geleerd niet alleen om te leven, maar ook om te sterven. Mm. Hoe, hoe moet ik dat zien? Eh... Uh... Zoals het is, denk ik. Mijn moeder is op een, op een hele mooie manier gegaan. En dat had ook te maken met mijn zus... die, die dat op een hele juiste manier begeleidde. Maar mijn moeder was ziek, had kanker. Was een des, wij zijn deskinderen. Dus zij had dat verschrikkelijke medicijn geslikt ja. in de jaren zestig. Om ons geboren te kunnen laten worden eigenlijk. Want dat was om, om uh, miskramen tegen te gaan ook. En, uh, dus zij, dat, bedoel, dat was zwaar kankerverwekkend. En... Ik moet wel eens lachen, ik hoorde laatst over alternatieve geneeskunde. Weet je, dat daar zo altijd nog over. Uh, ja, dat mag niet en acupunctuur is niks. Ik denk nou ja, mijn moeder is door de reguliere wetenschappelijke geneeskunde. Is uh, dood gegaan aan het eind van de dag. Maar um, toen zij stierf, uh, was er zo'n rust in haar. En uh, uh, zo'n soort overgave. En zij gaf ons op het laatst zo olielampjes. En ze zei: Waarom doe je dat, mama? Ze zei, ik geef nu het licht door. Zo. Maar alles heel rustig om ons te laten zien. Uh, als je zelf ooit gaat vertrekken, uh, uh, uh, doe dat op een rustige manier. Of weet je, aanvaard het. En voor haar was dat ook een geloofskwestie. Want wat ik ook het mooi vond, was dat zij aan het einde zei: Ik ga nu naar mijn vader. Maar het mooi vond ik, dat kon je op twee manieren opvatten eigenlijk. Zo uh, he, naar de God waarin ze gelooft, maar tegelijkertijd, zij hield ook heel veel van haar vader. Yeah. En wat maakt het dan het eind uit wie het ook zou zijn? Weet je, de rust waarmee zij vertrok, vond ik. Uh, van, was voor mij een soort uh, uh, gids om niet bang te moeten zijn. Zo. Het, het klinkt misschien als een enorm voor de hand liggende vraag, maar je hebt papa geschreven: ja. zou er ooit ook een mama kunnen komen? Uh, nou, het, het, het grappige is, dat, dat gebeurt in deze voorstelling eigenlijk... want ik vertel dan dat ik veel meer nummers over mijn moeder heb geschreven... dan over mijn vader. Alleen het woord mama komt er nooit in voor. En ik denk ook dat dat iets is... met een vader, zo'n relatie is zo... op een gegeven moment dat is uitgesproken. Dat, dan, maar een, een, een moeder-zoon-relatie... Uh, dat blijft toch de grote liefde van je leven. Je komt eruit. Hey, pff, ik bedoel, ik, Zonder mijn moeder had ik hier niet gezeten. Er hadden andere melkboeren langs kunnen komen... naar <lacht> mijn vader, bij wijze van spreken. Maar, uh, en, en dat is... Uh, ik denk dat een, een moeder, een, een, de liefde voor een moeder... dat zie ik nu ook bij mijn zoon en bij uh, mijn vrouw... dat is zo groot... dat kun je nooit op die manier omschrijven... zoals ik papa heb geschreven. Stef, we staan alweer aan het eind van het uur. En wij vragen iedere gast om op te schrijven... hoe de ideale zon eruit ziet. Ja. En ik vraag of je dat even voorleest. voorlezen. Ja, ik moest erom lachen, want ik kwam hier vroeg aan... dus toen dacht ik, ik ga maar gelijk uh, in een cirkel denken. Ideale zondag. Zes uur ochtends opstaan, onder een grijze hemel naar Hilversum rijden... en daar om zeven uur aanschuiven bij Ed aan tafel bij de EO-radio... om over een ideale zondag te praten. Stef, ik wil u ontzettend bedanken voor, uh, voor dit mooie gesprek. Uh, wilt u dit gesprek naluisteren? Als u nog niet alles heeft gehoord, dan kan dat op eo.nl-dit-is-de-zondag. Daar vindt u ook het gedicht van Paul Borgreven. Natuurlijk deze ideale zondag en uh, we, draaien, uh, uh, we laten daar ook even nog de nummers zien die we hebben gedraaid deze uitzending. Na ons hebben wij Vroege Vogels. Janine, wat hebben jullie? Ja, dinsdag begint officieel de lente, maar hier bij Vroege Vogels is hij officieus al begonnen hoor. Niet alleen uh, op de buitenmicrofoon. Grutto's, veldleeuweriken, school-exes, Chif tjiftjafs en we vieren het 50ste tuinreservaat.